9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Er staan nog steeds beelden online van naakte mensen in de sauna in Neder-Affsselt. En het bezoek van een Turkse politica aan Nederland gaat niet door. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins.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 De Belgische rapper Damso gaat toch niet het officiële WK-lied... voor de Rode Duivels maken. Volgens Belgische media heeft de voetbalbond alsnog met hem gebroken. Op de keuze voor de rapper kwam veel kritiek... omdat hij bekend staat om zijn grove, vrouwonvriendelijke teksten. Eerst bleef de bond achter het besluit staan... maar door de toenemende druk vanuit de politiek, voetbalclubs... en ook van sponsors wordt de samenwerking nu toch stopgezet. Gevolg is wel dat België nu geen officieel WK-lied krijgt. En het Fries Museum heeft in New York een Global Fine Art Award gewonnen... beter bekend als de Museum Oscar. Het museum in Leeuwarden krijgt de prijs voor de tentoonstelling... over de Friese schilder Alma Tadema. De tentoonstelling trok afgelopen winter een recordaantal bezoekers. Concurrenten voor de prijs waren onder meer het British Museum in Londen... en het Louvre in Parijs. Het weer tot slot. Het is vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het 7 tot 10 graden. In de loop van de middag raakt het vanuit het zuiden bewolkt... en gaat het regenen. In het weekend geregeld regen en het wordt dan 13 tot 16 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. De vrijdagochtendspits is toch wel wat drukker dan gebruikelijk. Vooral rondom Utrecht. Daar staan best wel behoorlijke files. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een 10-minuten vertraging. Ook vanuit Amsterdam. En ook op de A12 vanuit Den Haag... ongeveer een kwartier vertraging bij knopend Ouderijn... Dat komt allemaal door het ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Lexmond en Knopend staat 13 kilometer met meer dan een uur vertraging. Er zijn nog steeds twee rijschokken dicht. Het onderzoek is begonnen, duurt waarschijnlijk tot 10 uur nog, denkt Rijkswaterstaat. Omrijden kan dus wel via de A2, maar niet zonder file. Ook een probleem op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Uh, tussen afrit Maarne en de Uithof bijna een uur vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Het beste is om te rijden via de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 De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Kreon met een C. Opmeten, online invullen, prijs. Kreon kozijnen. Het NOS Radio 1-journaal. 6 over 9 is het. Eerder deze week werd bekend dat er naakbeelden van een camera in een sauna... zijn gelekt naar een porno-website. Erik van ingen Schenau, de eigenaar van die sauna, de sauna in Neder-Asselt... zei er toen dit over. De verwachting is dat het van één dag is, de opname. En hoeveel mensen zijn erop te zien? Uh, dat is uh, onduidelijk, maar dat kan uh, rond de 50 gasten zou dat kunnen zijn. Ja, nu blijkt uit onderzoek van dagblad de Gelderlander... dat de gevolgen veel groter zijn. Er staan namelijk nog steeds naakbeelden van sauna-gasten online. Dus daar kwam natuurlijk helemaal in het nieuws... omdat uh, op die beelden ook uh, speelsers van het Nationale Handbalteam te zien waren. Contact nu met justitieredacteur Remco Andringa. Remco, goedemorgen. Goedemorgen. Eerder deze week is, uh, zijn die beelden in ieder geval van die site afgehaald, he, van die porno-site waar het op stond. Maar nu blijkt dus dat er nog veel meer beelden in omloop zijn. Hoe kan dat? Ja, het lijkt erop dat degene die die beelden online heeft gezet... Uh, langer toegang had tot die camera's dan uh, werd gedacht. Uh, volgens de Gelderlanders staat er nu nog steeds... een hele reeks filmpjes en screenshots online van naakte bezoekers. Allemaal afkomstig van die beveiligingscamera's, van die sauna. Uh, nou ja, Je hoorde het net, de sauna dacht zelf dat het om zo'n 50 bezoekers zou, uh, zou gaan. Maar nu blijkt dat het gaat om zeker 100 mensen... Uh, ja, die op verschillende momenten zijn uh, gefilmd. Uh, allemaal bloot en herkenbaar uh, in beeld dus. Hackexpert Brenno de Winter die zegt: hoe kan een sauna in vredesnaam camera's ophangen? Dat zal een vraag zijn die bij veel meer mensen leeft. Ja, dat is natuurlijk niet zo handig om camera's op te hangen... op een plek waar mensen bloot in beeld zijn. Dat mag ook niet van de autoriteit persoonsgegevens. Nou, dat is in 2016 dus toch enige tijd gebeurd. Die beelden die zouden online zijn gezet door een hacker. Al is een hacker misschien een groot woord. Want het gaat om iemand die, die toegang heeft gekregen tot die camera's. En dat is eigenlijk vaak heel erg simpel. Daar hoef je helemaal geen ingewikkelde trucs voor uit te halen. Die camera's zijn ook verbonden met het internet. En als je dat fabriekswachtwoord dan niet aanpast... dan kan eigenlijk iedereen van afstand inloggen... Meekijken. Uh, dat zijn hele websites. Um uh, waar je op duizenden camera's zo op die manier kunt meekijken. Dus wellicht is dat in deze zaak ook zo gegaan. Uh, volgens, die, uh, uh, volgens de Gelderlander had die hacker toegang tot drie camera's, waarmee dus ook dat sauna publiek te zien was. Uh, Daar zou hij een maand lang hebben kunnen meekijken. En die beelden zetten die op een forum. En iemand zou destijds ook de sauna hebben gemaild en laten weten dat hij bij die beelden kon. En diegene die zei van ja, als je die, die camera's niet weghaalt, dan uh, worden ze openbaar gemaakt. Uh, toen heeft de sauna actie ondernomen, maar ja, uh, inmiddels blijkt dus dat die beelden uh, wel degelijk uh, uh, nu nog rondgaan. Ja, want we hebben die eigenaar van die sauna natuurlijk eerder van de week gezien... en die zei, we hebben die camera's toen opgehangen in de kleedruimte... om te kijken of er, nou ja, of er geen diefstal werd gepleegd. Op zich klinkt dat wel logisch. Maar ja, daar, daar staan mensen voortdurend in hun naakje natuurlijk. Dus de kans dat dat misgaat is ook weer heel groot. En dat blijkt nu wel. Welke actie kan die eigenaar nu nog uh, ondernemen... tegen het uh, steeds opnieuw plaatsen van beelden? Ja, de eigenaar van de sauna uh, die zegt dat hij opnieuw naar de politie gaat om aangifte te doen. Nu dus blijkt dat er meer beelden online uh, zijn gezet dan, dan, dan, dan dat hij dacht. Uh, ja, de politie die onderzoekt dit lekker al. Die kijkt wie veranderd is voor het verspreiden van de beelden. Uh, ja, dus die zaak is nu uh, een stukje groter geworden. Remco justitie-redacteur van NOS. Dank wel. Het leek zo'n goed idee van de Belgische Voetbalbond... een WK-lied om ervoor te zorgen dat het hele land... als één man achter de Rode Duivels zou gaan staan... als die meedoen aan het WK deze zomer in Rusland. Maar het liep allemaal anders, want er is nu diepe verdeeldheid... en een heleboel mensen zijn boos in België. Contact met correspondent Sander van Horen. Sander, hoe zit het? De Brusselse rapper Damso zou uh, dat nummer gaan zingen. Uh, dat was al langer bekend. Maar de ophef die uh, uh, omringde de Franstalige rapper uit Brussel de afgelopen dagen steeds nadrukkelijker. En gisteravond laat heeft de Belgische voetbalbond besloten om die uh, samenwerking te verbreken. Want de teksten van Damso die zouden veel te vrouwonvriendelijk zijn. Nou, laten we even een klein stukje luisteren van dat nummer. Dit is trouwens niet het nummer, begrijp ik. Hè? Nee, het is een oud nummer. dit. Ja, dit is... Maar wel een nummer waar heel veel ophef over is. Uit zijn oeuvre, ja. Want wat, wat zegt hij hier allemaal? ja, het gaat erover dat ja, de, de, de, de, uh, je, je, he, je, iemand van achter neemt, uh, dat uh, ze niet goed kan pijpen, ja, dat soort teksten allemaal. Ja. En uh, ja, daar kun je inderdaad heel veel van vinden. Ik Kom zelfs af de afgelopen dagen de. Uh, uh, analyses tegen. Hè, want alle teksten van hem worden nu natuurlijk uh, zwaar geanalyseerd. Dat dit eigenlijk een aanklacht is tegen de muziekindustrie. En dat je dat allemaal uh, heel anders moet zien. Want het is maar een pose van die rappers dat ze dat soort taal gebruiken. Maar ja goed, de Voetbalbond die heeft dus uiteindelijk anders beslist. Ja, het lijkt een beetje natuurlijk ook op die rel die we hier hebben gehad met die... Rond uh, het, Boef. Ja, ja, die rapper Boef. Uh, vrouwenvriendelijk. Nou ja, dat is ook... Ik uh, ga een raptekst luisteren en, en dat, dat is eigenlijk ja, meer de meer uh, normaal nee, en die dan uitzondering. Die discussie uitvoering. rond gangsterrap met name, die is natuurlijk al heel erg oud, want ja, bedoel, je kunt een willekeurige Amerikaanse artiest uh, opzetten en dan gaat het over hoes en bitches, wat uh, ook allemaal uh, synoniemen zijn voor hoeren. En ja, de, de, de, uh, het verwijt nu aan de Voetbalbond is dat ze uh, niet uh, uit principe gehandeld hebben, dat ze iets tegen dat soort teksten hebben, maar uh, alleen maar geluisterd hebben naar het grote geld. Want die beslissing gisteravond, die had er alles mee te maken dat uh, de Vrouwenraad, uh, een uh, Belgische vrouwenbeweging, druk heeft uitgeoefend via sponsoren, zoals bijvoorbeeld uh, telecomgigant Proximus, uh, zoals bijvoorbeeld AB Inbev, die via jubilair uh, sponsor is van de Belgische voetbalbond. Ja, en toen zag je het gaan schuiven, toen zag je gisteravond laat ook uh, binnen de voetbalbond oneenigheid en daar hebben ze dus uiteindelijk uh, het ja. besluit genomen. Maar ja, vanwege het grote geld is nu toch wel een beetje de analyse in België. Ja, Damso Exit dus, want die gaat het niet meer doen. Komt er nog wel een vervanger? Uh, nou ja, voor zover bekend uh, nu niet. Er zal misschien nog wel een lied komen. Uh, maar ja, ze hadden natuurlijk gehoopt op een, een grote ster. En Damso is populair. Veel views op YouTube. Uh, vorige WK-lummers uh, voor de Rode Duivels... die zijn bijvoorbeeld de stromen gezongen. Dus ja, echt wel uh, grote namen. Hadden ze ook weer op gehoopt. En nu is er dus helemaal niets. Maar ja, je ziet ook wel dat die hypocrisie van die voetbalbond... Uh, op dit moment op Twitter... ja, dat is natuurlijk niet het beste medium om naar te kijken... maar dat die op dit moment door het gaat gehaald wordt vanwege uh, de val voor het grote geld te sponsoren. Maar bijvoorbeeld ook dat uh, ze wel doorgaan met uh, sponsoring door een biermerk. Hoezo is alcoholisme dan geen probleem? Uh, dat soort dingen. Ja. En uh, uh, de, de man in kwestie zelf, Damso, die heeft zojuist... Ja, ik heb het net vlak voordat ik in de uitzending met je ging praten... heb ik het uh, voorbij zien komen. Hij heeft één minuut preview... Uh, van het liedje wat hij in gedachten had, heeft hij uh, uh, online gezet. Nou ja, daar heb ik zo snel geen vrouwenvriendelijke teksten in kunnen ontwaren. Eigenlijk moet ik zeggen dat het misschien wel een heel saai uh, nummer was. Maar goed, dat nummer, die preview, dat is het enige wat we hebben... want het gaat het dus niet worden. Nee. Dankjewel voor de uitleg. Correspondent Sander van Hoorn was dat in België.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 Don't talk the strangers Billy Joe was dat en Don't Ask Me Why. Ik ben eigenlijk altijd wel fan van hem geweest... maar heb ik onlangs een documentaire gezien... dat gaat over allemaal jongens die met hem gespeeld hebben... soms tientallen jaren achter me. Die heeft hij zomaar in één keer allemaal gedumpt. Oh. Ik krijg toch wel een ander beeld van Billy. Beetje raar allemaal. Goed, dat geheel terzijde. Het is nu 16 over 9. De kritiek van Jan ja. publiek. Um, Philip Thijsma heeft een vraag voor ons... naar aanleiding van de vele berichtgeving over de salarisverhoging van um, Ralf Hamers, de ING-topman... Kunnen jullie in Jan Publiek uitleggen waarom die ING-topman... een salarisverhoging van 50% krijgt... als zijn salaris van 1,5 naar 3 miljoen euro gaat? Want volgens mij is dat een salarisverhoging van 100%. Nick ik. Wouters is hier van de NOS Economie redactie. Ja. Nick, nou leg het uit. Nou, we gaan het precies uitleggen wat hij... in 2017 gekregen heeft, eh, gekregen heeft is 1,7 miljoen aan salaris... maar daarnaast krijgt hij nog een bonus. Het zijn toch de banken, dus daar horen de bonussen bij. Dat is maximaal 20 procent. In totaal heeft hij toen 2 miljoen euro gekregen... Gaan we dan naar wat hij nu gaat krijgen. Dan gaat zijn basissalaris een beetje omhoog. Hij krijgt nog een aandelenpakket wat de helft is van dat basissalaris. Dat is 875.000 euro. Kom je al op 2,5 miljoen uit. Krijgt hij dan ook nog de maximale bonus. Dan gaat hij naar 3,1 miljoen Euro. Dus van 2 miljoen naar maximaal 3,1 miljoen... is een stijging van, als we dan heel precies gaan uitrekenen... 57 procent. Dat is in het meest gunstige geval. Maar het is in ieder geval meer dan 50 procent. Het is geen 100 procent. Nee, het is in ieder geval genoeg. Dankjewel voor de uitleg. Wat nog meer? Ja, dat, een duidelijke uitleg. Uh, Rogier die vraagt. Uh, die luistert uh, naar het nieuws over uh, Donald Trump en Noord-Korea. En het volgende viel hem op. Als correspondent Arjen van der Horst heel snel en dan het Witte Huis zegt, dan klinkt dat net als Twitterhuis. <laughs> en dat is ook adequaat, schrijft, schrijft Rogier. Maar die grap is vaak al uh, vast al vaker gemaakt. Laten we even luisteren. Het Witte Huis was duidelijk verrast buiten het Witte Huis. En die zei dat Trump bevestiging kreeg uit het Witte Huis. De woordvoerster van het Witte Huis in de perszaal van het Witte Huis. Nou, ik hoor toch wel echt het Witte Huis? Ja. Twitterhuis, Maar het is wel grappig, het Twitterhuis. Want er wordt inderdaad veel ja. getwitterd door de Amerikaanse ja. president. Ja, grappig. Uh, Jan Prigoda, die vraagt... Uh, Jurgen, jij bent onlangs in Japan geweest... en of je daar nog wat leuke muziek hebt uh, opgeduikeld. Mm. En of je die misschien kan meenemen. Nou, dat, valt, dat viel best wel tegen eigenlijk. Er viel me twee dingen op. Je hebt natuurlijk daar een hele parallele wereld... met allemaal artiesten die wij hier niet kennen. Het is echt gigantisch. Uh, een beetje K3, maar dan in het kwadraat. Dat heb je er heel veel. En... Als je daar ergens bijvoorbeeld koffie gaat drinken, dan hoor je allemaal van die priegel jazzmuziek. Op een of andere manier willen ze daarmee ook een soort ja, uh, status uh, laten, laten horen. Maar het is echt uh, af en toe heel irritant. Oh, dus je was niet, uh, niet echt. Uh, <laughs> Ik heb niet met echt koffers vol nee, teruggekomen. Nee, nee, nee, bepaald niet. nee. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1 Journal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1 app. Of stuur een mail naar r 1 Hoe is het op de weg, Jolanda van der Velde? Wel, het was behoorlijk druk en zeker rondom Utrecht. Daar is het nog steeds aardig druk. Wel goed nieuws over de, de snelweg rondom Utrecht. De A28, daar is de hoofdrijbaan weer vrij. Van Amersfoort naar Utrecht tussen Afritmaar en de Uithof nog wel langzaam rijden over 8 kilometer met bijna drie kwartier vertraging. Ook alle rijstroken op de A27 van Breda naar Utrecht zijn weer open. Tussen Lexmond en Knopende de ook nog meer dan een uur. Vertraging. Dus omrijden via de A2 is dan wel een betere optie... maar dat lukt uiteraard helaas niet filevrij. Een ongeluk gebeurde er net ook nog op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Ruim een half uur vertraging tussen Os en Knoop en Bankhoef. Daar staat 7 kilometer. Vandaag verschijnt het album Both Sides of the Sky... van de man die in 1970 is overleden. gitaarlegende Jimi Hendrix. Laten we een klein stukje luisteren. Titel's Manage Boy, Here My Train, I Come in, and Lover Man. Um, ja. Het zijn opnamen die hij die die gemaakt heeft tussen 1968 en 1970. En die staan dus nu op deze nieuwe plaats. Pablo van der Poel, goedemorgen. Goedemorgen. Pablo, je bent zanger en gitarist van de bluesrockband The Wolf. Uh, ja, en groot, groot hendrix fan ook, hè? Ja, zeker. Ja, hij was uh, degene die mij uh, inspireerde om, uh, om fatsoenlijk gitaar te leren spelen. fatsoenlijk, ja. In het kort. <lacht> er wordt heel gauw gezegd met zo'n plaat, hè, van... Uh, dit zijn niet eerder uitgebrachte nummers en zo, maar dat is volgens mij niet helemaal waar, toch? Nou, nee, dat is niet eens waar, inderdaad. Het is uh, heel veel wat erop staat, heb ik al eens gehoord. En ik ben niet eens echt zo'n uh, delver Of uh, spitter, hoe je dat ook wil noemen. Ja. Um, dus ik heb heel veel dingen die erop staan wel al eens gehoord ergens. Toch komt zo'n plaat dan. Uh, en dat zijn. Want er ligt natuurlijk nog allerlei materiaal van hem. Uh, Vermoedelijk. Want ik geloof dat hij na zijn dood meer platen heeft uitgebracht dan tijdens zijn leven. Ja, hij heeft tijdens zijn leven maar vier platen uitgebracht. Waarvan één live plaat. Of, uh, of vijf platen en een of andere live plaat. Weet ik even niet meer. Ja. En uh, inderdaad, sinds zijn dood zijn er heel veel. Heel veel verschenen, ja. Ja, en, en dat is natuurlijk ook... want er is een hele organisatie omheen gebouwd natuurlijk... Die, ja, die, wil, ja. die wil af en toe nog wel eens even cashen. Ik geloof dat zijn zus daar de, de baas van is. Um, ja, wat, ik heb daar ook over nagedacht. Maar toen dacht ik... de manier om tegenwoordig geen geld te verdienen... is een plaats uitbrengen. Uh, en toen ging nou, het nadenken... hè, oké, okay, nou ja. Maar ja dat, goed, van dat zo... kan dus niet de zijn geweest. Nee, maar goed, van zo'n ster misschien nog wel. Dat, dat willen mensen misschien nog wel hebben dan. Ja, dat klopt inderdaad wel. Zo, wat, wat is het voor? Wat is het niveau van, van Both Sides of the Sky? Wie hebt er al iets van kunnen luisteren? Nou, ik was een beetje bevooroordeeld, want ik, ik dacht precies wat jij net zei. Zo van: oké, okay, nog een hendrix plaat, nou, dat zal wel. En um, toen zette ik hem op. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem vanochtend pas voor het eerst heb gehoord, maar ik heb hem wel helemaal gehoord. En uh, toen dacht ik, bij de eerste paar nummers dat ik: oh, oké, okay, ik zag Manage Boys staan als eerste nummer. En toen dacht ik, oh, dat is wel echt, echt dat is echt een blues-standard. Gewoon, dat is van Muddy Waters ja. en of eigenlijk van Willy Dixon. En um, dat is echt door zoveel artiesten al zo vaak gedaan, maar het was best wel een toffe versie eigenlijk. Het ging door naar die andere nummers en het viel me helemaal niet tegen eigenlijk, <laughs> um, maar ik had wel na, na vier of vijf nummers, iets dat ik dacht: van oké, okay, wat deze plaat uh, wat mij door deze plaat heen trekt, is Jimi Hendrix's gitaarspel. En kijk, als ik normaal een plaat luister, een plaat die ik goed vind... Daar, daar staan goede songs op en het is gewoon het geheel van die plaat die het goed maakt. En deze plaat is niet echt een plaat. Het is een verzameling onuitgebrachte dingen. En bij sommige dingen is dat heel duidelijk dat het, dat het nog niet af was. Want er zit er nog geen zang in of zo. En dan is het ja, ja wel leuk omdat het Hendrix was. En het is wel leuk om zo'n kijkje te krijgen uh, in de keuken van Hendrix of zo. Uh, maar sommige dingen zijn wel tof. Want heb, heb je nog likjes gehoord of, of riffjes gehoord waarvan je dacht... wauw, dat, hoe doet hij dat nou weer? Mm, eerlijk, niet. <laughs> nee. Nee. Nee. nee. Vertel nog eens even waarom hij... want je zegt van, toen ik hem hoorde wist ik het zeker... ik, ik, ik wil ook gitaar gaan spelen. Waarom, waarom is hij zo bijzonder ten opzichte van al die andere grote gitaristen? Nou, ik, uh, voor, mij, ik, ja, voor mij persoonlijk is het zo dat uh, ik ging gitaar spelen... Ik wilde een gitaar omdat ik uh, van Metallica hield. Ik was heel jong toen, acht of zo, zeven. Uh, en toen uh, kreeg ik eindelijk een gitaar en toen kwam ik achter: Ja, Metallica, dat is echt uh, ver van me... Dat kan ik echt nog lang niet. Dat was veel te moeilijk, daar kook ik eigenlijk helemaal niks van. Toen met Nirvana, toen, uh, toen ik dat ontdekte... kwam de eerste muziek die ik een beetje kon naspelen. Dus dat was wel, dat was wel heel leuk... En toen uh, was ik heel lang echt een hele slechte gitarist. En toen hoorde ik Hendrix voor het eerst. En dacht ik: wow, dit is heel vet en energiek en tof. En hoe kwam je en... met hem in aanraking dan? Via je ouders of zo? Of? Nou, uh, mijn vader uh, die is een vervent muziekverzamelaar, maar. Hij is opgegroeid in de jaren 80 en hij heeft die tijd helemaal niet meegemaakt. En hij kende Hendrix dus niet. Hij kende wel de naam Hendrix en het fenomeen Hendrix, maar niet, niet de, de muziek echt. Maar hij heeft me wel de, mijn eerste cd van Hendrix cadeau gedaan. Omdat hij, hij dacht gewoon, ja Pablo speelt gitaar en ja. de, de grootste gitarist is Jimi Hendrix. Dus dan moet hij dat maar eens checken. En dat was het en gleichs, en toen, een uh, schot in de roos. Ja, ik had echt zoiets van, wow, zoiets heb ik nog nooit gehoord. Ik vond het heel vet. En toen heb ik zo mijn, mijn vader weer kennis laten maken met Hendricks. Ja, grappig hoe dat dan gaat. Ja. Nou ja. En dan nu dus dit, dit, ja, dit album dat nu vandaag uitkomt. Hoe gaat het met jullie, met de Wolf eigenlijk? Heel goed. We brengen op 4 mei ons nieuwe album uit... dat we zelf hebben opgenomen weer hier in Utrecht. 4 mei, zei je, komt dat? 4 mei. Ja. We hebben een album geleasen in Paradiso en die is bijna uitverkocht. Oké, okay, nou, hartstikke goed. Uh, dank dat je voor ons even als muziekrecensent wilde optreden. Uh, wat betreft dat nieuwe uh, <lacht> album, de fans, die, uh, nou, die kunnen je iets mee met, met de richting die je noemt. Het is zeker geen um, kat in de zak die je koopt als je de plaat koopt. Nee, het is zeker geen afrader. En het is ook de eerste uh, postuum verschenen Hendricksplaat met een mooie hoes... Oké, okay, nou dat ook nog eens een keer. Dus koop hem gewoon ja. op vinyl, ook vooral wil je zeggen. Uh, dank voor het gesprek, Pablo. Succes met alles wat je doet. Dankjewel 1, bon. 2. voor de dag. Drie zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen? Vanavond wordt het jaarlijkse boekenbal gehouden, waarmee het startschot wordt gegeven voor de Boekenweek. Het is alweer uh, de 67e editie. Thema is natuur. En met het oog op morgen zendt het uh, van, uh, daar vandaan uit ook. Uh, dus vanaf het boekenbal. We gaan, hè, samen? Ja, we gaan. Ja, we hebben in een enorm veel zin tegen, in. ja. Dan is het twee weken na de moord op de Slovaanse journalist Jan Kusiak. En in de hoofdstad Bratislava gaan mensen daarom weer de straat op. Dat is ter herdenking natuurlijk, maar ook uit woede. Want deze Kusiak was bezig met een onderzoek naar corruptie... tot in de hoogste regionen van de Slova uh, Slovaakse politiek. Uh, toen hij dus werd vermoord... De bevolking schreeuwt om meer onderzoek. Dat lijkt ook te gebeuren, want er is al een commissie van Europa in het land, met onder meer de Nederlandse Sofie in het veld in de gelederen. En zij sprak al met een paar hulporganisaties. Die beschrijven he, aan de ene kant de corruptie, vriendjespolitiek, het uitdelen van baantjes, en aan de andere kant zeggen ze, het is heel moeilijk aan te pakken. En naarmate ze eigenlijk meer die corruptie blootleggen en de macht dus meer onder druk komt, komt er ook een meer agressieve reactie van de kant. Van van de, de politiek. Dus ze zeggen, ja, het klimaat is echt aan het, uh, aan het verharden. En dan op 21 maart, gemeenteraadsverkiezingen. Natuurlijk um, voeren de landelijke politieke leiders ook zo hier en daar een debatje. Vanmiddag is dat hier op Radio 1, dat kan u niet ontgaan zijn. Vanaf 4 uur in uh, de tijd van Nieuws Co, het verkiezingsdebat. Um, de presentatie is in handen van Joost Vullings en Lara Rensen. En Lara is nu aan de lijn. Lara, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, ik zei het al, het, het zal mensen niet ontgaan zijn. Dat heeft te maken natuurlijk met die afzeggingen... PVV en Forum voor Democratie. Daardoor was er veel uh, nieuws ineens. Verder iedereen wel aanwezig? Ja, uh, zal ik anders even live nu mijn mailbox checken... voor geen afzeggingen? Ja, even voor, kijken, hoor. Voor de zekerheid, je weet het nooit. Even kijken. <lacht> ja. Oh. Nee, hoor, nee, geen uh, afzeggingen okay. meer, gelukkig. Nee. Joost Vullis <lacht> is er ook gewoon... Ja, die komt ook. Ja, zeker weten. Okay. Wat gaat er gebeuren? Waar gaan ze over met elkaar over in debat? Nou, het, het leuke is, kijk, er komen um, elf landelijke fractieleiders. Dat is interessant. Uh, Rutte komt ook. Maar um, de hele week heeft al, um, hebben in Nieuws en Ko vier wethouders... van lokale partijen uh, hebben wij bezocht met de Nieuws en Ko-bus. En die hebben uitgelegd wat zij nodig hebben. Ze komen uit Wierde, Wierd, Venlo en Emmen. En uh, zij geven de aftrap voor die debatten. En dat wordt volgens mij heel interessant. Want zij hebben echt belangrijke thema's die ze, waar ze aandacht voor willen. Zoals zorg, eh, marktwerking in de jeugdzorg en thuiszorg. Het gaat over wonen, over veiligheid. En al die wethouders die willen eigenlijk, daar komt het op neer, zelf meer kunnen bepalen. En daar dan ja, ook een redelijk bedrag voor ontvangen van het Rijk. En die wethouders eh, en lijsttrekkers hebben interessante oplossingen voor allerlei lokale problemen. Uh, dus ja, dat wordt ja. vooral heel erg interessant. En verder natuurlijk stellingen vanaf 4 uur vanmiddag... hier op NPO Radio 1 vanuit Nieuwspoort. Lara Rensen en Joost Vullings met het Nieuws en Co. verkiezingsdebat. Karl-Johan nu voor de onderwerpen van Spraakmakers. Ja, goedemorgen, Jurgen. Ja, Het verkiezingsdebat op Radio 1. Maar uh, Jacques Braal, de Haagse cabaretier... presenteert vanavond een correspondence-dinner... in de Haagse Schilderswijk. En Gerdy Verbeter Spraakmaker van de Dag. En sinds gisteren terug uit Zuid-Afrika... waar het parlement een wet heeft aangenomen... die het mogelijk maakt land van boeren te onteigenen. Ja, en dat uh, doet de spanning geen goed in het land. En de stelling nog even kan het? Kan. Nou, nog met, hè? De ophef over het salaris van IRG-topman Hamers is overdreven. 0800 1101. Of stemmen kan via stam.nl. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemorgen. NPO Radio 1.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 De Zuid-Koreaanse premier Moon noemt de toenadering tussen de VS en Noord-Korea een enorme stap voor de vrede. De Amerikaanse president Trump accepteerde de uitnodiging voor een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Japan reageert niet enthousiast. Dat land is bang dat eventuele toezeggingen van bondgenoot Amerika aan Noord-Korea de veiligheid van Japan in gevaar brengen.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 ANWB-verkeersinformatie. De vrijdagochtendspits was toch een stuk drukker dan gebruikelijk. Had ook te maken met een aantal ongelukken. En zeker bij Utrecht, daar is nog steeds de meeste vertraging. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... bij Utrecht 10 minuten vertraging. Op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Lexmond en Knopen Dunette nog ongeveer drie kwartier vertraging. Daar zijn al een tijdje de rijstroken weer helemaal vrij. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... tussen Afritmaarne en Afrit Dendolde nog 20 minuten vertraging. Ook dat was een ongeluk. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem... een ongeluk tussen Os-Oost en Knopend De weg is dicht bij Knopend Bankhoef, bijna een uur vertraging. Verkeer kan er zo lang via de vluchtschok langs. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Als dat maar goed gaat, Rocketman en de man van staal. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Veel topmannen komen vandaag uh, langs in Spraakmakers. We hebben het straks over Trump en Kim Jong-un... die vorige maand nog gezworen vijanden waren met elkaar... Uh, maar in mei uh, elkaar gaan ontmoeten op een heuse top. Daarover en veel meer natuurlijk praat de hele uitzending... oud-Kamervoorzitter en topvrouw Gerdy Verbeet mee. Goedemorgen, mevrouw Verbeet. Goedemorgen. Ja, gaat dat goed aflopen of zullen ze elkaar in de haren vliegen? Nou, ik sta met open mond te kijken. Het zijn beide driftkikkers. Ja, ja. Nou, goed, we gaan het zien in mei in ieder geval. Het SBS-programma Show News. Bestaat 15 jaar. Topman Bershuisjes van Omroep WNL vindt dat de publieke omroep ook zo'n programma zou moeten maken. Uh, Bert. Misschien dat Kees van der Staaie dan zou kunnen presenteren. Hij doet het hartstikke leuk op dit moment bij Goedemorgen Nederland. Ja, die deed het leuk, hè? Vanochtend. Ja. ja. Nou, er komen er nog een paar heel leuke. aan. Mark Rutte komt nog. Uh, Lidia Marijn is er nog. Ja. Thierry Boudet maandag. Dus dat wordt ook een spannende. Ja. Maar nee, ik zie die niet in een, in een showbiz-programma uh, Maar Ik vind wel dat showbiz laag cultuur hoort ook bij de NPO. En dat uh, voor een brede publieke omroep. Ja, er wordt veel gepresteerd daar. En ja. veel mensen zijn ermee bezig. Dus uh, nee, ik zou dat wel zien zitten. We hebben dat straks uitgebreid over na tien uur in het mediaforum En dan schuift ook ook opiniemaker Anne Fleur Dekker aan. Ja, en de verontwaardiging is natuurlijk enorm. De 50 salarisverhoging van Ralf Hamers van ING... zorgt voor een storm van kritiek. Maar is dat wel zo terecht? Of is dat weer het typisch gevalletje van Nederlandse zuinigheid? De ophef over het salaris van ING-topman Hamers is overdreven. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. Dat is de stelling vanochtend. De verontwaardiging over het loon van Ralf Harmers is groot. De topman van ING gaat 3 miljoen euro per jaar verdienen. Tweede Kamerleden buitelden gisteren over elkaar heen... om hun ongenoegen te uit. Ik vind dat een buitensporige salarisverhoging. Maatschappelijk onbeschoft. Totaal wereldvreemd. Ja, het is echt absurd. Ik vind het een bizar besluit. Eerlijk gezegd, ik viel gewoon van mijn stoel. Ook vandaag staan de kranten er vol mee. Volgens ING is de salarisverhoging gewoon... conform de gedragsregels voor banken. Bovendien, waarom zou je iedereen bij de bank... Marktconform betalen, dus alle werknemers en de topman dan opeens veel minder. Is het gezeur over salarisverhogingen. een beetje typisch Nederlands? Vandaag de stelling: de ophef over het salaris van de irg topman Hamers is overdreven. Mevrouw Verbeet, u bent zelf uh, ook commissaris ja. bij Siemens. Ja. Uh, wat verdient die topman? <laughs> Weet u dat? Dat heb ik niet opgezocht van tevoren. Geen, nee. Nee, maar uh, vast genoeg. En, uh, Marktconform. Vast, maar dat geldt dan wel binnen het totaalbedrijf van uh, Siemens. Daar worden ook de, de inkomens uh, voor de top vastgesteld. Ja. Dus in dit geval gaat de commissaris daar niet okay, over. Oké, dus u heeft daar niet over mee beslist? Nee, nee. Nee, nee, maar het is natuurlijk wel een, een uh, verantwoordelijkheid voor de uh, commissaris... om te kijken naar alle belanghebbenden uh, bij een uh, bedrijf. En dat zijn uh, natuurlijk uh, uh, de mensen die daar werken. En ja. dan echt niet alleen de top, maar ook de medewerkers. Maar het gaat ook om de samenleving, het gaat ook om dat men de, de wet volgt. En dat zijn allemaal dingen waar je als uh, uh, commissaris op let. Continuïteit van het bedrijf. Ja, en hoe is dat dan in Duitsland? Ik bedoel, is de ophef ook zo groot over topsalarissen daar? Is dat hetzelfde fenomeen als wij krijgen? Volgens kunnen? mij is dat is dat. Uh, overal zie je dat, uh, dat in de samenleving weinig begrip is voor dat soort enorme bedragen. Ja. Dat staat ook niet meer volgens mij in in verhouding tot de energie die je erin steekt. Mm -hmm. Dus ik kan me niet voorstellen dat er zoveel reden is om mensen zo verschillend uh, te betalen. Ja. Uh, in die mate, dat kan ik me niet voorstellen. Kan ik hieruit opmaken dat u oneens uh, bij de stelling noteert, namelijk de ophef over het salaris van ING Topman Amers is overdreven, dat vindt u niet per se? Ik, nee, ik vind dat het niet overdreven nee. is. Ik denk dat het een breder probleem is. En uh, wat ik echt uh, onterecht vind, is dat men alleen maar kijkt naar het salaris, uh, wat deze mensen dan in Nederland verdienen en niet kijkt naar alle andere uh, voordelen... die men heeft van het werkzaam zijn in Nederland. Want het maakt echt uit nou. of je uh, zo'n groot bedrijf leidt in de Verenigde Staten... of in, uh, in Zuid-Amerika of in Nederland met zulke goede scholen... zulke goede zorg, zoveel prettige voorzieningen. En dat zou ook moeten meetellen uh, bij het bepalen van uh, het salaris... van uh, zo'n topman, vrouw. Werd ja, ja. Huisjes, laat me raden. Gezeur, typisch Nederlands... Ja, het is wel gezeur en het is wel typisch Nederlands. Ik vind het naar om te zeggen, Gerdy. Maar uh, kijk, uh, we moeten wel een beetje af dat wij alles willen verliezen in Nederland. Um, uh, dit is een, een bank die in de vrije markt werkt. Uh, dus uh, als mensen de bank willen afstraffen, dan moeten ze daar een rekening op gaan zeggen. Dan moeten ja. ze een kaartje er midden knippen. Nou, dat doen dan ook mensen. Ze, dat doen ook mensen, dus ja. dat, is, dat is de, de tolk die... Uh, ING dan ervoor betaalt. Um, het is heel moeilijk om, uh, zal ik maar zeggen... vanuit overheidswegen uh, een, uh, een barrière te zetten... op het loon van een, een bedrijf in de ja. vrije markt. Ja, maar even het, los het van het de overheidsmarkt. Ja. Ja, nou, het narede ja. het is natuurlijk dat die ING-bank... wel met onze belastingcent overeind ja. is gehouden. Ja, dus daar miljard zit, daar, in 2008. Ja, en daar, zit, daar vind ik dat er een morele schuld aan Nederland in zit. En er zit nog een stukje Giro in... waar ik vroeger uh, bij gestart ben met mijn rekening. En dat vind ik dan toch een raar idee... dat je dan rekening houdt bent bij, uh, bij een bank waar dan zulke hoge salarissen verdiend worden. Ik vond eigenlijk nog het grootste pijnpunt eigenlijk dat stond in de Telegraaf. Die hadden vandaag toch echt iets heel aardigs op de voorpagina gezet. Twee ja. oud-premiers die uh, beide hebben, uh, schande hebben gesproken van de... De graaikultuur, de woningscultuur. Graai ja. En die beiden nu toch eigenlijk mede verantwoordelijk gaan... tot uh, deze landsverhoging. En dan denk ik van ja, uh, ik ben heel erg uh, voor toezicht. Hè, een bedrijf heeft commissarissen nodig. Maar als commissarissen uiteindelijk in het vorige leven... als politieke leven een verhaal hebben gehad... en dan als commissarissen uiteindelijk mee instemmen... met een uh, miljoen erbij per jaar... nou ja, dan mag je die mensen er wel meer op aankijken... Ja. eigenlijk dan de directeur zelf. Want die ja. directeur zelf geeft dit... Uh, nou ja, in zijn ogen verdiend. Ja, mevrouw Verbeet, hoe kijkt u daarna Naar Balken en Kok, want daar gaat dit over. Ja, ja. Dat, dat snap ik en dat snap iedereen, denk ik. Maar het ja, dat is natuurlijk hartstikke ingewikkeld. En het, het, het, de consequentie zou zijn van, van de redenering van, uh, van meneer Huisje... dat je dus als politicus eigenlijk... Uh, op, na je, uh, je, uh, je loopbaan, politieke loopbaan op je handen blijft zitten. Hm. Want dan kom je nooit in dat soort lastige afweging. Ik noemde net niet Nou ja, niets. je kunt natuurlijk de afweging maken uh, en consequent zijn. En de lijn van wat je als politicus uh, voelt, die dat... doorzet. Ook als commissaris. Tuurlijk, maar ook niet? Maar, tuurlijk kan je dat doen. Maar je hebt natuurlijk niet de meerderheid in een, in een, nee, in een raad van commissaris. Dus ja. ik weet helemaal niet wat het opvatting van meneer Balken... En of van meneer Kok toen ter tijd uh, geweest is. Ja. Maar uiteindelijk bepaalt de meerderheid wat er gebeurt. Dat is ook democratie. Misschien dus hebben ze denk... wel tegengestemd. Dat bedoeldtun. zou kunnen. Ja. Dat weet ik niet. Nee. Goed, Commissaris bij ING, Jeroen van der Veer... reageerde gisteren ook uh, op die loonsverhoging. Laten we even kort naar een fragment luisteren.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 Ja, dat is dan altijd het argument, hè? Kijken nou, naar ja. andere bedrijven en ja. meedoen, mee kunnen blijven doen, concurrentiepositie. Nou, als, kijk, als, als deze meneer een enorme prestatie heeft verricht... bijvoorbeeld de bank twee keer zo groot gemaakt ja. of twee keer zo succesvol... Nou, het gaat behoorlijk uh, goed met die het gaat behoorlijk Ja, nou ja, maar het ging ook behoorlijk slecht. Ja, ja we, harde mate En daar even. hebben we toch allemaal mee moeten helpen, ja. 10 miljard erbij. Dus, uh, ja. En anders was het een systeembank uh, geweest die om was gevallen. Dus dan was de, ja. was de, de ellende niet meer te overzien geweest. Dus uh, als hij inderdaad een hele grote prestatie heeft verricht... door het bedrijf weer helemaal gezond te maken... En uh, door het uh, weer uh, in, alle, uh, in al zijn kracht te zetten, om het maar eens uh, heel plat te zeggen, ja, dan, dan zou je het ook mogen zeggen: van ja, uh, dan is een beloning wel op zijn plek. Ja, we gaan eens kijken uh, hoe u in het land uh, erover denkt. Er wordt al veel gereageerd op de stelling. De ophef over het salaris van ING Topman Hamers is overdreven. Zo zegt Robert-Jan Steegman: Ja, het is inderdaad typisch Nederlands. Zo zit mevrouw Marijnissen, uh, Lilian Marijnissen, denk ik, twee keer per maand te kijken bij Feyenoord naar een spits die een miljoen per jaar meekrijgt. En daar hoor ik er nooit over. Ja, dat is een creatieve gedachte. Uh, Twan de Vos, marktconform, vraagteken. Wie bepaalt dat? Een klein clubje mannen en vrouwen in ivoren torens... die elkaar in stand houden. En Pierre van Lierop reageert. Het opheffen over het salaris van een IRG-topman Hamers is... hypocriet en verkiezingsretoriek. Ja, daar uh, hint de meneer van der Veer trouwens ook op... in dat gesprek gisteren. Er komen verkiezingen aan. Ja. Uh, in dat licht moeten we de verontwaardiging ook een beetje zien misschien. In Den Haag dan vooral, Bert. Ja, ja wellicht, ja, wellicht, ja, wellicht. Ik... Uh, uh... Ik weet dat niet, eerlijk gezegd. Nee. Want het is, het, het is natuurlijk niet gezocht door de politiek, dit, deze verhoging. Nee, maar de reactie. IRG op dit moment zelf uh, uh, uh, naar buiten gebracht. Dus uh, ja, ik denk dat er anders ook uh, uh, behoorlijke verontwaardiging over zou zijn geweest. Vond ik geweest. trouwens ook een vreemde opmerking van Van der Veer. Ik bedoel, dat is net zo'n... Uh, een beetje suggestief, anti, hè? Ja, een beetje antipolitieke opmerking. En dat vind ik, dat moet hij ook niet doen. Nee. Niet handig. Nee, moet hij het niet doen. Aan de telefoon is de directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen, eh, directeur en kortweg de NCD, Gerard van Vliet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom is het terecht dat een topman van ING, een bedrijf dat een helpende hand krijgt van de overheid als het misgaat, zoals in 2008, zoveel moet verdienen? Ja, of het terecht is, is natuurlijk niet aan mij om dat te beoordelen. Dat ligt bij de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders ja. uh, om dat te bepalen. En die oordeelde: het is maar het conform. Ja, nou, als, je, als je naar dat soort facetten kijkt... en je kijkt dat Amerikaanse collega's met het tienvoudige naar huis gaan... en Europese collega's allemaal minstens twee of drie keer zoveel verdienen... dan kun je zeggen, ja, het is inderdaad een rechtvaardige benadering. Ja, er is die code bank hè, uit 2010. Um, en daar staat in een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid... waarbij het maatschappelijk draagvlak uh, in oogenschouw moet worden genomen. Oei. Ja, ja, nou ja, we hebben het eerder bij ABN AMRO gezien. Hè, toen ja. ook de salarissen verhoogd zouden worden... en de bonussen weer uh, omhoog zouden worden gegaan. En dat is, dat is toen gelukkig teruggedraaid. Ja, het is natuurlijk de maatschappelijke verantwoordelijkheid van elk bedrijf. Ja. En dit is, dit is een beursgenoteerd bedrijf. Dus het is uh, uh, het zij aan de klanten om hun rekening op te zeggen. het zij aan de beleggers om hun aandelen oh, ja. te verkopen om dat soort dingen te doen. Ja, ja, het, maar kun je het, zeggen dat... Zo, zo, uh, zo, zo, zo, zo zit het in elkaar. Kun je concluderen dat de maatschappelijke voerprieten van de IRG-top... nou niet uh, je dat zijn op dit moment dan? Nou, je kunt in relatie tot wat jullie net al zeiden in het kader van de verkiezingen sowieso wel opmerken dat dat geen gevoeligheidsmoment is geweest. Ja. Uh, maar je kunt je ook voorstellen dat er verontwaardiging ontstaat in het land. Uh, in relatie tot wat jullie ook eerder op opmerkten: namelijk uh, ze hebben vaak steun gehad en waarom zou je dat nu dan moeten doen? Ja. Kijk eens naar de multiplier binnen het bedrijf zelf. Ja, allemaal terecht om op te merken. Mm -hmm. Maar niet de verantwoordelijkheid van het publiek, maar de verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen ja. en de beleggers. Ja, maar goed, het is nou eenmaal een bank, kun je zeggen: hè? De, de hele economie en ook een bank. Dat draait op vertrouwen, maatschappelijk vertrouwen ook vooral. Ja, dat geldt voor politiek. Dat geldt voor elk, ja. uh, elke publieke of semi-publieke functie. <lacht> maar daar hou je toch zeggen. rekening mee dan? Ja, maar nogmaals, dan moet je richting Raad van Commissarissen gaan... vragen aan Jeroen mm -hmm. van der Veer waarom hij gemeend heeft... samen met zijn commissarissen, inclusief de twee politieke commissarissen... Ja. of de ex-politici, uh, om dat toch zo te doen. En ja. ik kan me er wat bij voorstellen, hoor. Want, uh, je kunt je voorstellen, ING was vorig jaar de beste bank ter wereld... Ze zijn de beste werkgever van Nederland geworden vorig jaar. Ze hebben 5 miljard winst, ja. dus een fantastisch mooi resultaat voor beleggers. Ja. Je kunt je voorstellen dat er heel wat buitenlandse banken denken van... zo, die topman willen we ook wel eens inlijven. Nou, dan wil je continuïteit als raad van commissarissen voor de bank en voor de beleggers. Ja. En dan denk je, goh, kunnen we die man niet wat langer binden? Ja. Dus, dan, uh, ga je in on, dan ga je in onderhandeling. En dat kan ongetwijfeld een van de redenen zijn geweest... waarom ze dit gedaan hebben. Ja, dus de topman van ABN AMRO die 970.000 euro verdient... dat is ook een afspiegeling van zijn prestaties? Geen idee. Dat is ook wederom de beoordeling van uh, hun raad van commissaris... om ja. dat uh, te bepalen en te kijken wat ze ermee kunnen. En dat geldt voor de hele bedrijfsstructuur. Want ja, niet alleen de topman is natuurlijk aan de orde... maar dat geldt ook voor zijn team wat hij om zich heen heeft... en voor alle andere mensen die er werkzaam zijn. Ja. Wat vindt u nou eigenlijk van die ophef? Op zich kan ik me dat heel goed voorstellen. Het is ook typisch Nederlands. We hebben ook de neiging om allemaal met ons vingertje omhoog te gaan. Waar we ter wereld ook zijn, dan weten wij het allemaal beter. En uh, hebben we dan ook een vingertje omhoog. Uh, dat is een groot goed. Uh, als we er ook zelf naar zouden leven, zou dat uh, fantastisch zijn. Oké. Okay. Ik ga u uh, danken voor uw uh, bijdrage. Uh, Gerard van Vliet. Uh, uh, hij is van de vereniging van commissarissen en directeuren. Dank u wel. Henny Loverbos, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de stelling? De ophef is overdreven. Uh, nou, ik vind dat de ophef zeker niet overdreven is. Um, wat, ik, wat ik een beetje mis is uh, uh, de toegevoegde waarde van meneer Hamers. Is zijn individuele toegevoegde waarde bij de ING ja. werkelijk die 3 miljoen waard? Ja. Ik heb in mijn 40-jarige carrière bij een bank heb ik het nooit ervaren dat een individu... Dat je daarvan zou kunnen zeggen, die individuele waarde die is werkelijk zo, zo groot. Ja, dus, maar als je over getallen als over salarissen, even voor de duidelijkheid, het is in aandelen vooral die stijging, ja. over 3 miljoen gaat praten, ja, is dat überhaupt niet? bedoel, hoe maak je dat überhaupt concreet eigenlijk? En hoe rijm je dat met prestaties? Nee, eens, maar dat wil dus ook zeggen dat je heel goed moet kijken naar de omgeving waarin je opereert. En ja. dat is toevallig dan wel. De, de Nederlandse normen en waarden, zal ik daar, zal ik daar maar even zeggen. Nou ja, IRG is een internationale bank, hè? En ja, een nee, van de beste ter wereld, hoor ik net. Ja, maar... Uh, de beste. Ik, ik, ik, ik herinner mij dat al tientallen jaren wordt geroepen... dat er topmannen zo gewild zijn in het buitenland. En dat om... Ja. En ik hoorde het gisteren meneer Van der Veer ook nog op tv zeggen. Ja, we moeten, we moeten gewoon voor zijn dat, dat meneer Hamers vertrekt. Ik kan mij helemaal niet herinneren dat er ooit... Een topman van een bank is vertrokken naar het buitenland. Dus die, dat argument dat gaat helemaal niet op, naar mijn gevoel. Het is me duidelijk. Ik noteer voor u een uh, oneens. De ophef over het salaris van de irg topman Hamers is overdreven. Marco Sanders, Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zeg het maar. Ja, ik had, ik had ook een beetje moeite met de stelling. Uh, of het er eens of oneens mee was. Uh, ik vind het inderdaad typisch Nederlands uh, om naar over te zeuren, zoals meer net ook al zei. Ja. Uh, en. Ik kan het niet beoordelen of die man zijn salaris waard is. Uh, volgens mij spreekt het uh, tak van niet. Maar uh, ja, ik, ik weet het niet, kan ik kan het niet beoordelen. Maar ik kan de verontwaardiging op zich wel, wel begrijpen. Omdat ING zit ook nog midden in een in, in reële organisatie waar nog mensen uh, de deur gewezen wordt. En uh, ik vind voor de beeldvorming dat het eigenlijk dan is om dan die topman zoveel uh, te geven. En daar kunnen allerlei argumenten voor zijn, maar uh, de beeldvorming is zeker in deze tijd heel erg belangrijk en uh, je moet dan niet alleen naar het getaaltje kijken... maar ook naar uh, laat ik zeggen, het marketinggedeelte erachter. En dan vind ik het niet wijs om het op deze manier te doen. Ja. Ik ga u danken, Marco Sanders, voor uw reactie op de stelling... de ophef over het salaris van Irg Topman. Hamers is overdreven. Ja, uh, Bert Huisjes en Gerdy Verbeet. Uh, als we zo een beetje de reacties horen... ik had iets meer verontwaardiging verwacht, om eerlijk te zijn, mevrouw Verbeet. Nou, volgens mij waren ze heel redelijk. Ja. Maar... Uh, uh, ik was het erg met ze eens. Dus ik denk dat ze echt wel vertegenwoordigen hoe in Nederland hierover gedacht wordt. Ja. Dat, je, dat er toch geen uh, onderbouwing meer is voor zulke grote verschillen in, uh, in beloning. En uh, Ik vind een miljoen al verschrikkelijk veel. Ik zou, ik, ik zou niet weten wat ik mee moest doen, eerlijk gezegd. En dan, en dan drie miljoen. Hoe, ja, en dan nog aandelen ook. Ik bedoel, dat, dat, dat, gaat, toch, dat gaat toch mijn fantasie te boven. En dan denk ik, je leeft in een, uh, in een samenleving waar zoveel aandelen. Uh, aan, aan schoons om je heen is goed onderwijs, goede zorg. Je kunt uh, je kunt veilig op straat lopen. Uh, dan denk ik. Ja, dat zijn toch dingen die je in andere landen misschien wat minder hebt. Ja, maar en Gerrie, dat dat maakt toch ook deel uit van het plezier wat je in je werk hebt en waarom je ook als topman ja. van die ing graag in Nederland blijft. Ja, zegt Gerdy Verbeet van de PvdA. Ja, dan dan van de A. van WNL? WNL. Ja, daar wil ik toch even wat bij zeggen. Want kijk, alles wat je noemt, vind ik ook belangrijk. Hè? Van uh, goede scholing, uh, veilig op straat. Ja. Maar dat is wel uh, dat moet wel betaald worden. En dat ja. wordt betaald. grotendeels. Dale store... Belastingen, door mensen die belasting betalen. Ja. Nou, ik denk dat deze uh, ING-toegman behoorlijk veel belasting gaat betalen. Uh, ik denk dat uh, de groei van het bedrijf ING de schatkist ook behoorlijk wat oplevert. Dus uiteindelijk moet je niet denken van dat hij alleen maar Het uh, Levert de staat natuurlijk ook behoorlijk wat centjes ja. op. Maar de, en daar maar, kunnen we hele mooie dingen mee doen. Want daar, ja, maar nou, ik dat, bedoel, we zitten bij de publieke omroep, die ja, wordt ook de, betaald door inkomsten. De meeste, meeste belastinggeld wordt opgebracht door de mensen met middeninkomens, niet door mensen die ja, aan. Het maar als hij behoorlijk wat mensen met middeninkomens. Uh, het, aan het werk heeft of uh, uh, diensten verleent... betekent ook dat daar geld afkomt wat naar het schatkist gaat. Jawel, maar er is in die code banken, en dat is niet voor niks... een bepaalde verhouding afgesproken tussen de salaris aan de top... en de salaris door het bedrijf heen. En ook wordt gesproken, het wordt nog eens mooi opgelezen net... Hè, er moet een maatschappelijk draagvlak voor ja, dat, maar zijn maar dat in, was in de, Nederland. Dat is een de de code dat... die men zelf heeft vastgesteld. Ja. Dan vind ik dat je ook moet uitleggen waarom je je daar niet aan houdt. En dan vind ik de uitleg van, ja, het moet marktconform zijn. Welke markt? De wereldmarkt heeft men het dan blijkbaar over... en niet over hoe het in Nederland nou Er wordt een euh, vergelijking ligt. gemaakt met bijvoorbeeld Volkswagen. Wat op zich is natuurlijk een heel andere, uh, ander kopje thee, om het zo maar te zeggen. Maar Bert, even los van uh, uh, of je het hysterisch vindt... of uh, een beetje hypocriet misschien wel, of typisch Nederlands... om te zeuren over die 3 miljoen. Nou, is dat... het handig van de ING om zo voet bij stuk te houden... Nou, en zo denk... tegen de stroom in ja, dit gewoon door te zetten? Ik denk dat ING... Uh, dit misschien niet had voorzien, maar uh, nou, uiteindelijk... ja, volgens Jeroen van der Veer hadden ze dit wel degelijk voorzien. Nou, nou dan is het wel voorzien. Uh, je kan dan zeggen: van, Nou, uh, in een vrije markt kunnen klanten kunnen beslissen om bij zo'n bank weg te gaan. Ja. En ik denk dat een bank wel weet dat mensen niet zo gauw weer gaan met hun, uh, met hun rekeningen. Omdat dat heel veel gedoe is. En je moet naar een andere bank, je moet andere pasjes aanvragen. En je moet dit doen en je moet dat doen. Dus uiteindelijk ik heb denk ik zo'n bank van... Collega's oh, van we mij kunnen best we wel, wel wat veroorloven, denken ja. ze. Oké, okay. we gaan het uh, hierbij laten. Eens is 18 procent, dus met uh, de stelling. En oneens is 82 En er zijn in totaal 780 stemmen uitgebracht. Meepraten? Gebruik hashtag Spraakmakers. Of volg ons op Facebook. Ja, en er is natuurlijk nog veel meer nieuws vanochtend... behalve dat salaris dan van uh, meneer Hamers. Bert Huisjes, wat is jouw nieuws? Nou, wat ik, ja, ik, ik, ik sloeg heel erg aan op de opening van het uh, Algemeen Dagblad... dat, uh, dat uiteindelijk een, een, een, een Turkse politicus is uh, geweigerd... of in ieder geval is verzocht om niet uh, te verschijnen... Ja. zo vlak voor de verkiezingen in Deventer... om daar zeg maar zeggen, het, het, het Turkse electoraat is toe te spreken. moet uh, ook met een stemadvies uh, welke partijen het beste zouden zijn... voor uh, het electoraat in Deventer. En ik vond dit wel een uh, heel mooi bericht... omdat dit met diplomatieke middelen is opgelost. Hè. We staan ons dus allemaal nog uh, goed voor de geest... Van hoe het Rotterdam. vorig jaar ging ja. toen... Uh, mevrouw Fatma Kaya, de gezinsminister... uiteindelijk schreeuwend en tierend in een auto bleef zitten... en uiteindelijk het land moest worden uitgezet met een escorte. En toen denk ik van ja, kijk, we zijn dan toch wel weer een stukje vooruit gegaan... dat wij in ieder geval met diplomatieke middelen... heel belangrijk, hè, dat wij in ieder geval de, de Turken hebben weten te overtuigen... dat ze maar beter niet kunnen komen zo vlak ja. voor onze verkiezingen. Dat, je, dat ze weg moeten blijven bij ons... Verkiezingstijdperk. Uh, want kijk, wij, wij moeten nu allemaal gaan beslissen wat we gaan stemmen. En dan moet je geen vreemde mogelijkheden in ons land hebben die daar nog eens een beetje tegenaan zitten te bemoeien. Ja, en opvallend, mevrouw Verbeet, is dat ook de diplomatieke betrekkingen zijn op dit moment nou niet je dat. Maar blijkbaar is er dus wel. Uh, nou ja, uh, overleg nog. Ja, he, op dit gelukkig niveau. wordt er dus wel gesproken. Want het zou natuurlijk verschrikkelijk geweest zijn als er weer zo'n scène op de televisie zou zijn en, en allemaal boze mensen als vorig jaar. Ja. Dus ik vind dat prachtig dat men daar uh, die mevrouw heeft kunnen overtuigen. Want je moest... je. Natuurlijk toch realiseren. Het gaat hier om gemeenteraadsverkiezingen. En Turkse mensen, hebben geen Turkse mensen... mensen met een, die afkomstig zijn, of hun ouders uit Turkije... moeten vooral kijken wat voor beleid willen ze in hun gemeente... in dit geval Deventer. En dat gaat niet aan dat je je daar als, als land... waar de ouders ooit geboren zijn of de grootouders... dat je je daarmee bemoeit. Ik vond het wel een hele mooie primeur ook. Maar toen dacht ik van, doordat hij nu voor op het AD staat... is het de, de, de rol van stille diplomatie wel een beetje uitgespeeld. Want ik denk dat dit voor de Turken weer niet leuk is om te lezen... dat zoiets wat diplomatiek is opgelost... en nou, dan precies, toch ja. op de voorpagina van een uh, grote landelijke krant beland. En de vraag nee. is natuurlijk in hoeverre... De, uh, hoe groot is de druk van Nederland geweest? Dus hoe is dat gegaan ook, he, dat overleg? is ja, dat, dat weten er, we niet. Uh, nee, dat weten we niet. De buitenlandwoordvoerder uh, van buitenlandse zaken... wil daar niet op ingaan verder. Um, mevrouw uh, Verbeet, wat heeft u voor nieuws meegenomen? Nou, ik vond die uh, aankondiging van uh, de ontmoeting van, uh, van uh, Trump... en, uh, ja. en uh, Kim Jong-un uh, wel heel bijzonder. Ik zei net al, twee driftkikkers die elkaar gaan uh, ontmoeten. Ja, je houdt toch een beetje je hart vast. Ik heb toevallig uh, de laatste twee weken dat, uh, dat boek uh, gelezen over, uh, over Trump. Fire hè? and Fury. Nou, vuur en woede. En dan, uh, en dan nu, blijkbaar als, als je hem een mooie brief schrijft, ik, ja, ik denk dat dat voor veel mensen toch ook een idee is om dat dan te gaan doen, dat je hem dan uh, te spreken kunt krijgen. Een mooie brief? Uh, nou, blijkbaar heeft uh, via de uh, Zuid de Koreaan. Koreaanse veiligheidsadviseur heeft een brief van Noord-Korea uh, Trump bereikt. En uh, ze hebben gezegd, nou ja, we willen wel eens uh, met je praten. Dan vind ik op zich, dat zei ik net al, ik vind praten prachtig. Ik bedoel, dat is veel beter dan, uh, dan elkaar te vuren en het is waar te uh, bestrijden... Maar de, ja, uh, dat hebben eerdere Amerikaanse regeringen nooit willen doen... zonder eerst concessies. Mm -hmm. Dus in principe gaat Trump er nu wel mee akkoord... dat er zonder concessies uh, ja. uh, gesproken wordt. Vind ik spannend ja, dat hij sancties dat doet. blijven voorlopig wel gewoon. Jawel, maar er zijn geen concessies van de kant. Dus ze hebben nee, niks... Uh, van nee, uh, Ja, nee. maar goed, praten is altijd uh, interessant. Wie daar als winnaar uit gaat komen, geen idee. Uh, en misschien toch dat, dat het zijn natuurlijk beide heel emotionele... althans, voor zover ik dat kan zien op televisie... Lijkt het mij, hele emotionele, uh, ja. reagerende mannen. Echt ja. driftkikkers. In de publiciteit, dus hè? In de publiciteit. Ja. Nou ja, als ik dat boek lees over Trump, maar ook, ook dat, ik ben er ook niet bij geweest, dan schijnt hij dat toch ook toch wel echt zo te zijn. Ik denk dat dat voor de anderen, voor zijn tegenspelen, net zo geldt. Dus hoe dit hoe zich dat dan uh, ontwikkelt, hoe die mannen... maar misschien herkennen ze wel iets aan elkaar. Enorme klik. Ja, dat zou voor de wereldvrede natuurlijk geweldig zijn... als daar chemie tussen de heren zou zijn. Ja, U zegt, het is even de vraag wie daar als winnaar uit zou komen. Wat zou, wat zou, wat zou winst zijn in deze, Bert, voor jou? Nou, ik, op dit moment is Trump al de winnaar. Ik bedoel, het initiatief komt vanuit Noord-Korea. Er wordt ja. een brief mm. meegegeven met een uitnodiging om te gaan praten. Dit is een groot diplomatieke succes voor uh, Trump in jaren. Ik bedoel, uh, dit is. Dit is een, een, een straatvechter die van een andere straatvechter uh, het verzoek krijgt. van... Zullen we dan toch eens gaan praten? Nou, dat is heel uh, wat anders dan dat er een raket wordt afgeschoten. We zeggen van, nou, we kunnen nu Los Angeles bereiken of Washington bereiken. Deze brief zegt meer dan al die raketlanceringen bij elkaar. Ja. Dit is een toenaderingspoging vanuit, zou maar zeggen, een, een rogue state. Een, een, een, een, een, een, een dictatuur aan de president van de Verenigde Staten. Nou, dit zou best wel eens. Als dit goed zou uitpakken, dan zou Trump iets leveren. Wat al die minister, of die, al die presidenten, die Amerikaanse presidenten, presidenten daarvoor niet hebben kunnen realiseren. Die zijn altijd met het probleem van Noord-Korea in de maag blijven zitten. En dat vind ik toch wel. Ja, misschien is het mm -hmm. inderdaad wel wat Gedi Verbeet zegt: van uh, deze mensen herkennen misschien wat in elkaar, ja. want uh, Trump's. Spreekt de taal van een straatvechter. Ja. En als je zegt een, hij het je zegt een over... diplomatiek succes hè, voor Trump. is Maar wat is dan die diplomatie eigenlijk geweest? Behalve nou, hij heeft, die spierballentaal? Nou, hij heeft nu in ieder geval een toenadering op initiatief van Noord-Korea om ja. te gaan praten. Ja. Maar zonder en... enige toezegging van Noord-Korea? Noord-Korea nee, nee, no kan gedaan. hem gewoon weer laten zitten en, dan, dus, uh, en dan, uh, ja. dan maken ze weer een lange neus naar dus elkaar. Dus ik weet niet wie nou de dan... meeste publicitaire winst scoort. Op dit moment Trump. Dat weet ik niet. Omdat de uitnodiging uit Noord-Korea komt. Zeker, Eigenlijk. zeker. Alleen dat Zeker. Al. En, en omdat Trump natuurlijk keiharde talen dat gesproken... Ja, en, en dat heeft er zelf gezegd van... Ja, als, je, als jullie een rode knop hebben voor een nucleaire missel... dan moet je eens kijken naar mijn knop. Die is ja. wel tien keer zo groot. Mijn knop is veel groter. En dat is, ja, nou ja, ja, dat is straatvechterstaal. En veel rooier ook. En veel rooier ook. ja. Nou, dat is straatvechterstaal. En het kan wel eens zijn dat dit soort mensen... dit soort taal beter begrijpen dan als je zegt van... this is a red line en je bent Obama... en je wil dan gaan tegen drinken en er is over praten. Ja, okay. dan is geen rode lijn geen rode lijn. Praten doen wij ook zo. Verder...